12 uur. Het NOS Journaal door Ald Megens. Goedemiddag. BMW wil auto's bouwen bij Nedcar in Born. De ministers vergaderen voor het eerst sinds de val van het kabinet en het regent lintjes vandaag. In het westen af en toe zon, maar in het oosten meer bewolking met af en toe een bui. 14 graden aan zee, 18 graden lokaal in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuurverschillen zijn dan groot. 10 graden op de wadden en misschien wel 20 graden in Limburg. Zondag dan regent het. Ja, BMW wil auto's bouwen in Born. De Duitse autofabrikant brengt vandaag een bezoek... aan de Netcarfabriek daar in Born, in Limburg. En Louis Dekker, autospecialist van de economieredactie... is hier aangeschoven, Louis. Dat is niet voor het eerst dat BMW op bezoek komt. Nee, nee, ze zijn al vaker gesignaleerd. Uh, ze hebben daar ook dingen bekeken. Daarvan hebben ze steeds gezegd... ja, dat doen we wel vaker. Dat zijn routinebezoekjes. Uh, ze hebben ook altijd ontkend dat ze aan het onderhandelen waren. Daarvan kun je zeggen, misschien is dat een woordspel. Als je onderhandelt... Ja, dat is wat anders dan praten met elkaar. Ja. Maar in ieder geval, de naam zoomt al heel lang rond. En inmiddels zijn de ontwikkelingen duidelijk in de stroomversnelling. In de stroomversnelling, wat willen ze daar dan? Uh, ze willen de auto's gaan bouwen. Dat willen ze uh, voor zover de plannen nu bekend zijn uh, in 2014. Daarbij moet je beseffen dat Mitsubishi nu nog twee auto's bouwt in Born. De Colt en de Outlander. De ene houdt voor de zomer op, de ander gaat tot pakweg december door. En eind dit jaar is die fabriek dus stil. Dan hebben de 1500 werknemers niks meer te doen... BMW wil in die fabriek, maar kan pas bouwen vanaf 2014. Oftewel, het probleem is nog niet helemaal opgelost... want er zit natuurlijk een gat, gat van een jaar van een tussen. Jaar. Ja, ja. ja. Dus, maar dat is, dat is de constructie. BMW ja. wil daar dus gaan bouwen. Ja. Maar uh, kopen ze die fabriek dan ook? Worden ze daar eigenaar? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat zouden ze niet willen. En uh, dat probleem lijkt ook getekend. Want op dit moment is in Born op bezoek een delegatie van VDL... het bedrijf Van de Leegte uit Eindhoven... Groot concern, doen van alles. Maar ik denk het meest bekend uit het, uit het verleden... als zeg maar de redder van de Nederlandse busindustrie. industrie, mag je ook zeggen. Ze maakten autobussen, maar ze doen veel meer. Het is vooral ook een partij met heel veel geld en heel veel activiteit. Een groot industrieel concern. Die zijn in beeld als de aandeelhouder... BMW gaat dan bij die aandeelhouder, als het ware, de ruimte... VDL wordt duren. eigenaar van, uh, van de fabriek. Ja, zo zou je kunnen zeggen. En BMW gaat of vast. groot aandeelhouder. In ieder geval VDL gaat regelen dat BMW ja. daar kan bouwen. Dat is de constructie op het oog. Nu wordt er gepraat, onderhandeld, al een tijdje. Uh, wanneer worden de zaken definitief, denk je? Ja, dat, dat zou uh, zomaar vandaag kunnen. Maar de verwachting is dat dat, omdat het een ingewikkeld proces is... nog wel een week of vier gaat duren. En misschien nog wel iets langer. De tijd tikt wel enorm, hoor. Het moet wel echt snel gebeuren, want... Als je in de zomer ophoudt met het produceren van de auto... worden je werknemers overbodig. Dus haast geboden, maar ingewikkeld proces. Fabriek staat te koop voor symbolisch 1 euro. Dat klinkt mooi, maar je krijgt er ook een berg werknemers bij. En werknemers hebben rechten, plichten, kostengeld zijn geld waard. Dus het is nog best ingewikkeld. er zijn plannen, het is nog niet rond, maar vergevorderd. Okay. Louis Dekker, dankjewel. Hou ons op de hoogte. Voor het eerst sinds de val van het kabinet komen de ministers vandaag weer bij elkaar. Gisteren slaagde de Kamer er samen met minister De Jager in... om afspraken te maken over het bezuinigingspakket. Barbara terlingen vroeg de ministers vanochtend naar hun indruk van de afgelopen dagen. Echte prestatie van de, van de vijf fractievoorzitters. jan Kees De Jager, natuurlijk Mark Rutte. Uh, die hebben dat fantastisch gedaan. Ik denk dat het uh, moedig is van de fracties om dit te doen. En ik denk dat we uh, blij mogen zijn dat deze vijf fracties gezamenlijk op gaan trekken. Dus ik heb daar geen terughoudendheid. Ik, uh, ik doe het graag. Er staat heel veel op het spel. Anders hadden mensen hun baan verloren. En ik ben echt ongelooflijk blij dat die partijen dat gedaan hebben. Hoe kwam het allemaal over het katsenhuis? Omdat er nu mensen waren die de politieke moed hadden om beslissingen te nemen die nodig zijn voor dit land. En die politieke moed ontbrak in het katsenhuis? Die uh, politieke moed die ontbrak, openlaatst bij de PVV, ja. Ik zeg wietpas. Nou, oh, er is net een uitspraak van het uh, kort geding. Nationale politie? Nou, dat ligt bij de Eerste Kamer. Dierenpolitie? Daar is gisteren een uh, motie aangenomen... Uh, dat er een taakaccent moet komen en die ga ik uitvoeren. Wordt niet toch alles nu heel anders? Uh, op sommige uh, punten wel... Het is een verstandig afgewogen pakket wat het begrotingstekort volgend jaar op 3% eh, brengt en ook dit jaar een positieve uitwerking zal hebben. Dan nou gaat het om de begroting voor 2013 eh, dus <tie> de ministers moeten wat u betreft toch allemaal nu weer meteen aan de slag voor die begroting? Ja, de ministers en, en ik samen moeten nu die afspraken helemaal gaan uitwerken in detail en daar komen we voor een deel bij voorjaarsnota voor zover het om 2012 gaat een aantal zaken moeten we al in 2012 doen en bij miljoenennota voor 2013 2013 komen we daarop terug. Barbara Terlingen met de ministers Kamp, Verhagen, opstelte en De Jager. In Spanje is de werkloosheid in het eerste kwartaal opnieuw gestegen. Bijna een kwart van de beroepsbevolking heeft geen baan. De werkloosheid is in Spanje aanzienlijk hoger dan in andere Eurolanden. Alleen Griekenland komt in de buurt met een percentage van 21. Het aantal huishoudens waarin niemand een baan heeft... is in Spanje meer dan vertienvoudigd. Dit is het NOS Journaal, het doorald Megens... 19 coffeeshophouders die tegen de invoering van de wietpas zijn... hebben een kort geding over de pas verloren. Minister Opstelten zei het daarnet al. Daardoor is nu zeker dat bij coffeeshops in Brabant, Limburg en Zeeland... vanaf dinsdag, 1 mei is dat, alleen houders van een wietpas softdrugs kunnen kopen. Buitenlandse klanten worden op die manier geweerd. Die komen namelijk niet in aanmerking voor zo'n pas. De coffeeshophouders die de zaak hadden aangespannen... vinden dat ze worden gedwongen tot discriminatie en het schenden van de privacy. Maar de rechtbank in Den Haag ging daar dus niet in mee. Een van China's bekendste dissidenten is ontsnapt aan zijn jarenlange huisarrest. De blinde activist Chen Kwangcheun is op een geheime locatie en heeft via een videoboodschap iets van zich laten horen. Oh, ik ben het waarschijnlijk. Maar ik denk dat Want het angst heb om te beginnen. Omdat mijn kinderen, mijn moeder, mijn eigen, mijn huis. zijn in de mordzaal. Al hebben ze erbij, waren ze in deze omgeving. Misschien dat je terugkrijgt, zouden ze wel een vorm van de bouw. Correspondent Wouter Zwart, jouw Chinees is beter dan dat van mij. Wat zegt hij hier? <laughs> nou, hij zegt dat hij heel uh, bezorgd, uh, bezorgd is. Want hij mag dan wel vrij zijn. Hij heeft uh, zijn moeder, zijn vrouw en zijn kind daar moeten achterlaten. Dus hij is heel bang ja, dat degenen die hem zo lang hebben vastgehouden... nu uh, vreselijke wraak gaan nemen. Zo noemt hij het ook echt. Vreselijke gekke wraak gaan nemen op zijn gezin. Wat is het verhaal achter, uh, achter zijn ontsnapping? Nou, hij wordt uit veiligheidsoverwegingen wordt er nu niet bekendgemaakt... hoe die vlucht nou precies is verlopen. Ook niet waar hij is. Als je naar die video kijkt, dan zie je ook... dat hij voor een soort ja, neutrale muur zit met, met gordijntjes. Er gaan geruchten uh, dat dat in Peking is. Uh, er gaan geruchten over de Amerikaanse ambassade. Maar die geruchten worden ook weer tegengesproken. Uh, er zijn een aantal ja, goed bevriende activisten... die altijd uh, ja, voor zijn zaak hebben gevochten. En die zeggen hem echt inderdaad ontmoeten hebben. Het is dus echt waar. Uh, hij zou er nerveus uitzien, moe uitzien... Uh, er zijn zorgen over zijn gezondheid, maar zeggen ze, hij is wel 100% veilig. Hmm, wat maakt hem tot vijand van de staat? Ja, hij was iemand die het altijd opnam voor mensen in zijn provincie... die gestraft werden onder, onder meer de één kind politiek hè. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan heel veel vrouwen... die gedwongen abortussen hebben moeten ondergaan. Hij was een heel boeiend persoon, ongeschold. Hij was, uh, van kinds af aan was hij blind. Dus hij heeft zichzelf de advocatuur aangeleerd. Maar hij werd een veel te groot fenomeen. Uh, in 2006 kreeg hij op een gegeven moment vier jaar gevangenisstraf... voor opruiing. Uh, in die tijd werd hij internationaal steeds meer gesteund... door hele grote mensenrechtenorganisaties. Hij was echt bekend. Met als gevolg dat toen hij in 2010 vrij kwam uit die gevangenis... hij meteen met zijn gezin onder huisarrest werd geplaatst. Dus hij was wel vrij, maar hij was niet vrij. Nou, iedereen die hem de afgelopen periode wilde bezoeken... journalisten, maar ook Amerikaanse congresleden... zelfs Hollywoodsterren hebben hem geprobeerd te bezoeken... die zijn allemaal zonder uitzondering uit dat dorp gejaagd door bendes. Soms ook echt met flink geweld. Dus het is een, een, een moeilijke zaak daar. Heeft Peking al gereageerd, Wouter? Nee, hebben ze nog, hebben ze nog niet. Uh, hij is wel uh, ja, een persoon die na Liu Xiaobo, na die kunstenaar IWW... weer zo'n dissident is die niet zijn mond wil laten houden... en daar een hele hoge prijs voor moet betalen. Het is een lastig pakket waar de overheid nu in zit. Wouter Zwart, dankjewel. Bijna is het Koninginnedag. Dus ook tijd voor de lintjes. Vandaag kregen ruim 3400 mensen... die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet... een koninklijke onderscheiding. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Ongeveer een derde van de lintjes gaat naar een vrouw. De jongste vrouwelijke gedecoreerde kreeg haar onderscheiding vanochtend in Groningen. En verslaggever Rien Kamer was erbij. Tien uur, stadhuis van Groningen. De mensen die wel weten dat hier zometeen lintjes worden opgespeld... verzamelen in de hal. Allemaal mooi in de kleren en een grote glimlach op het gezicht. Ergens in dit gebouw is mevrouw Diallo. Zij uh, denkt dat ze een overleg heeft met de wethouder. Maar ze krijgt straks een lintje uit de handen van burgemeester Peter Rewinkel. Die onderscheiding is aangevraagd onder andere... door iemand van het vrouwencentrum in Groningen, Alice Thijs. Zij uh, is begonnen, want wat bijzonder is... is dat ze ook nog maar uh, net iets langer dan 15 jaar in Nederland is. En zij is eigenlijk toen zij in Nederland kwam... Uh, in aanraking gekomen met Humanitas. En daar ook vrijwel meteen als vrijwilliger aan de slag gegaan... Uh, vervolgens heeft zij een eigen stichting opgezet uh, die zich bijijvert tegen meisjesbesnijdenis. Zij uh, heeft in haar wijk waar ze woont, organiseert ze in de vakantie ongelooflijk veel activiteiten met kinderen. Ze is heel actief uh, met de vrouwenemancipatie en participatie in Groningen. Uh, met de 8 maart viering, Internationale Vrouwendag. Kortom, geweldig voorbeeld. Wat ik kan zeggen aan iedereen, ik ben heel blij van deze land. En bijzonder... Bijzondere dagen, ik heb vandaag uh, gezien hier. En toen ik kwam binnen ik zei: Oh, wat betekent, wat uh, gebeurt er hier? Misschien is er iemand uh, vertrouwen uh, of wat. Maar mijn gevoel en, was. Uh, en weet u het antwoord inmiddels? Nee, geen antwoord. U heeft geen, nou, ik heb het antwoord wel. Ja, jij hebt wel. Ik, maar weet, ik weet wat er ik, gebeurt hier. Ik niet. Ik weet dat u mm. vandaag ja. een lintje krijgt. Een oh. koninklijke onderscheiding voor alles wat u in Nederland... Uh, maar ook voor over de grens hebt gedaan. En daar hebben we heel veel waardering voor. En daarom is vandaag er ook een lintje voor u als jongste in Nederland. Oh, dank u well. uh, <laughs> well. well. Sport. Trainer Pep Guardiola verlaat Barcelona na dit seizoen, melden verschillende buitenlandse media. Guardiola maakte zijn beslissing vanochtend bekend aan de spelers, zeggen die media. Onder zijn leiding won Barcelona maar liefst 13 prijzen. De afgelopen week verspeelde de ploeg van Guardiola de kansen op de Champions League en zo goed als zeker ook de Spaanse titel. Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Um, Edwin heeft Barcelona dat nieuws al naar buiten gebracht zelf? Nee, nog niet. Er is er is niks officieels. De Barcelona heeft zojuist bekendgemaakt dat er uh, over dikke uur, om half twee. Een persconferentie is. Niet op het trainingscentrum waar ze nu zijn, maar in het kamp nou, met de voorzitter, uh, met de technisch directeur en met Guardiola zelf. En al die gegevens en het lange gesprek wat Guardiola vanochtend met zijn selectie had op het trainingsveld. En wat hij de laatste dagen heeft gezegd, wijst erop dat hij vanochtend die spelers heeft meegedeeld dat hij er na dit seizoen mee stopt. Dat hij zijn contract niet verlengt. Maar officieel officieel is nog niks. Wij wachten even met jou af tot half twee. Uh, dan horen we meer hierover. Dankjewel, Edwin. Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen judo... probeert Edith Bos haar titel te verdedigen. Theo Plashar, je volgt het in Chelyabinsk. Hoe gaat het haar af? Ze zit inmiddels in de halve finale. En daarin gaat ze opnemen tegen Juliane Robra uit Zwitserland. Een tegenstander die ze zou moeten kunnen verslaan. Dus volop mogelijkheden voor Bos om haar titel van vorig jaar in Istanbul behaald te prolongeren. En Linda Bolder, ook in die klasse tot 70 kilo, die zit in de herkansing tegen een Engelse. En daarin gaat zij proberen nog een bronzen medaille voor Nederland en voor haarzelf binnen te halen. In de klasse tot 63 kilo hebben we Annika van Emden bij afwezigheid van Elisabeth Willeboortse, die wel naar de spelen mag doet Van Emden het hier. Ze zit in een lastige periode... en probeert daaruit te komen door hier te scoren. Nou, Het lukt redelijk tot aan de kwartfinale. Daarin liet ze zich in de slotfase verrassen door een Française... zodat Annika van Emden nog mag gaan strijden voor het brons later deze middag. En Esther Stam in deze klasse die is inmiddels uitgeschakeld tegen een Finse. En dan hebben we één mannelijke deelnemer, dat is Dex Elmond. Die is vieze wereldkampioen en die stelt nog een klein beetje... Hij stond dik voor in de kwartfinale tegen de Italiaan Di Cristo... en liet zich in de slotfase verrassen met Wazzari. Dat betekent dat hij niet naar de finale gaat... maar Elmond mag ook gaan strijden voor de drons. Theo Plasjaan, dankjewel. je Uw verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Goedemiddag. Goedemiddag, Files die staan vanaf Amsterdam naar Amersfoort op de A1... tussen Eemnes en Bunschoten. daar is het langzaam rijden. Na Maastricht op de A2, vanaf Eindhoven voor Maastricht staat vijf kilometer... De brug is open geweest op de A27 bij Gorkum. Dat zie je direct op de A27 richting Gorkum bij noordeloos 3. En de richting Breda staat voor de brug Gorkum 3 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen Renken en Knooppunt Valburg over 5 kilometer. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. BMW wil auto's gaan bouwen bij Netcar in Born. De ministers vergaderen voor het eerst vandaag sinds de val van het kabinet. En vandaag is het lintjesregen. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Na de reclame de NCRV met lunch...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 Bij Carglas hebben we al tienduizenden automobilisten blijgemaakt met gratis ruitenwissers. Wilt u ook gratis ruitenwissers? Dan heeft u tot en met 30 april om een afspraak te maken voor een sterreparatie of ruitenvervanging. Nog vier dagen dus. Bel nu 088-0406-406. Gratis ruitenwissers. Dat laat je toch niet liggen. Carglass repareert. Carglass vervangt. Dit is Radio 1. En CRV. -e. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. We zijn nooit een land van lachenbekjes geweest. Maar er zijn de loop der jaren toch aardig wat comedieseries te zien geweest op de Nederlandse televisie. Zoals Zeggenza en Kinderen Geen Bezwaar. Die laatste stopt en daarmee lijkt een genre te verdwijnen bij de publieke omroep. In het mediaforum praten we over de impact van een tv-programma. Het filmpje in de wereld draait door waarin een vrouw... een shirtje van voetballer Bas Dost voor de ogen van een kind wegraait... heeft een staartje gekregen. De vrouw vond het niet grappig, belde naar de redactie... maar kreeg niet de reactie waarop ze hoopte. En dat je dan een mevrouw van de redactie aan de lijn krijgt... die dan zegt van het was toch een heel leuk filmpje. We hebben als redactie er gigantisch hard om gelachen. U moet toch toegeven, het was toch een heel leuk filmpje. We gaan in de Nationale Nieuwsquiz vaststellen wie de weekwinnaar wordt en naar huis gaat met 300 euro. Jean Souter uit Amsterdam mag als laatste een poging doen. Wilt u ook meedoen? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch voor aantal kijkers voor het Kamerdebat van gisteren. Maar liefst 1,2 miljoen mensen keken... en dat was sinds, 19, uh, sinds 2006 niet meer zo hoog. Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Goedemiddag, Roderick. Goedemiddag. Je hebt gekeken, heb je een verklaring voor die hoge kijkcijfers? Ja, ik kan het eigenlijk wel begrijpen. Want daar uh, eigenlijk kwamen drietal dingen bij elkaar. Op de eerste plaats was het een, een, een heel erg actueel onderwerp. Ik denk dat iedereen in Nederland, of je nou heel erg politiek geïnteresseerd bent of niet... toch de afgelopen dagen wel door heeft gehad... dat we in een hele kritische situatie zijn. Nou, daarbinnen komt dan een spectaculaire wending, dat er opeens binnen 48 uur lukt het dan om dat voor elkaar te krijgen. Dat was de uren daarvoor groot in het nieuws geweest. Ik bedoel, elk nieuwsbulletin ging daarover. En dan daarna speelt ook nog toch een beetje het spektakel en de spanning mee. Want hè, dat zijn de, de poppetjes die er dan staan. Wie het is gaat het zo doen? Wie doen? Is zo nou, voor een deel wel. Politiek is natuurlijk voor een deel ook theater. Maar ik denk dat het vertrekpunt heeft gezeten bij dat iedereen oprecht geïnteresseerd was en mensen zich ook zorgen maakten van de stand van het land. Ja, dus een zucht van opluchting uiteindelijk uh, over dit dit eindresultaat. Als je dan naar het debat kijkt, wie, wie viel op uh, door jouw bril gezien? Nou, ik, ik zou er drie willen noemen. Um, allereerst um, uh, Haarsma Buma. Ik denk dat die gisteren echt boven zichzelf uitsteeg. Um, die is altijd bekend als een, als een bescheiden man in het debat, die wat minder opvalt. Maar gisteren een heel strak betoog had, ook fel was, goed reageerde op anderen. Dus die viel heel positief op. En dat, nou, dat merk je ook in alle reacties achteraf dat Nieuwe die batterijen. Nou, ja, dat weet ik niet of ja, op het moment dat hij daar moest staan, stond hij daar. Um, duidelijk gekandideerd voor uh, het lijsttrekkerschap. Ook op, en gekwalificeerd daarmee ook? Dat denk ik wel. Uh, althans, als hij het iedere keer doet zoals hij het gisteren deed... Dan, uh, dan denk ik dat hij het heel goed doet. Om één uur geeft hij trouwens een persconferentie. Dus ik ben benieuwd. Het zal waarschijnlijk wel in lijn liggen met jouw constatering, denk ik zo. Nou, het zou zomaar kunnen. Ja. Um, wie toch ook opviel was Geert Wilders. Die nu opeens weer, alsof hij nooit er iets mee te maken heeft gehad... volop kan doen wat hij al jarenlang gedaan heeft. Dat is tambourijnen op één onderwerp. En dat toch, als je het van de retorica bekijkt... weer op een prachtige manier een, een hele mooie speech... Vanuit retorisch perspectief. Dus die viel ook op. En ik denk dat er echt onderschat wordt wat het effect daarvan zal gaan zijn in de campagne. Um en, uh, Sorry, even, even op de rem. Want uh, uh, hij is retorisch zo sterk, zeg je... dat uh, nu denkt iedereen hij is uitgespeeld hij heeft, zijn, hij heeft zijn hand overspeeld en het is klaar met Geert Wilders. En jij zegt, nee, als je naar die retorica kijkt... en de kracht van waarmee hij dingen voor het voetlicht brengt... Zijn wij, uh, gaan we nog leuke dingen zien? Nou ja, ik, ik denk dat merkte hij dinsdag ook al. Er was natuurlijk ook een groot debat. En toen werd hij genegeerd. En dat was gisteren eigenlijk ook. Niemand interrumpeerde meer, niemand reageerde meer op hem. Omdat op korte termijn hij geen invloed heeft. Bij dat akkoord heeft hij niks mee te maken niemand wil met hem samenwerken. Maar zijn boodschap, hij richt zich nu vol op Europa... en een anti-Europees geluid. Als het hem lukt, en daar is hij druk mee bezig... om ervoor te zorgen dat Europa het hoofdthema wordt bij de verkiezingen... dan heeft hij geweldige kaarten in handen. Want vrijwel alle partijen, behalve de SP... is eigenlijk min of meer voor Europese samenwerking. We weten dat ongeveer 50% van de samenleving... een aversie heeft tegen Europa. En hij kan dat volop nu gaan roepen. En dan krijg je een keuze tussen: ben je voor Europa? Dan kan je uit ja. acht partijen kiezen: ben je daar tegen, stem op mij. En ik denk dat men dat onderschat. Eh, wat vertroeft hij in handen heeft? Goed, en de derde. Nou, ik denk uiteindelijk dat Diederik Samson... dat was natuurlijk van tevoren, was, hè, de vraag van... nou, de, de gebeten hond, die heeft daar niet bij gezeten. Um, uh, die zal het zwaar gaan krijgen. Ik vond dat hij binnen die context toch wel goed deed. Hij had, ook hij had een, een mooie eerste termijn. Zat, zat goed in elkaar. Aan de ene kant zeg ik, hey, ik wil best meebewegen. Aan de andere kant moest hij natuurlijk dit akkoord wel uh, t, ja, zeg maar afvakkelen. Uh, en dat deed hij ook. Hij was heel erg actief uh, aanwezig. Het zou nooit zijn avond worden. Want dat was echt de avond van die vijf partijen. Maar ik vond dat binnen... binnen zijn maar de paniek van het moment, want dit speelde raam af binnen een paar uur, eh, dat hij er wel echt stond. Het is heel opvallend dat je Dirk Samson noemt. Dirk Samson was toch een beetje het meisje was niet uitgenodigd werd voor, voor het bal. En dan mag je roepen dat het bal niet deugde. Ja, maar binnen die context dat vond ik dat hij het best goed deed. Hè. Wat je, je zag daar niet een geslagen hond staan. Hè. Dat wat had kunnen gebeuren, was dat hij daar toch een beetje, uh, nou ja, laten we zeggen, zielig had gestaan. Van het, het, uh, en ze ook niet met de situatie raad had geweten. Maar hij deed het enige wat je, denk ik, strategisch als politicus moet doen. Vol in de aanval, net of er niks aan de hand is. Wat Rutte overigens ook deed. Hè, die stond gisteren weer te glimmen en te blinken. En met veel plezier in de ogen te praten. Ja, ook heel, van, heel knap, geweldig. want die, die heeft uh, toch behoorlijk aan de zijlijn gestaan de afgelopen dagen. Ja, maar dat, dat is vanuit uh, uh, retorisch perspectief wel knap en ook slim om dat te doen. En je moet zorgen dat je. Doe alsof het jouw feestje is. Nou, je moet in ieder geval zorgen dat je nooit in de verdedigende positie zit. Dat jij iets hebt uit te leggen. Nee, anderen hebben wat uit te leggen. Jij hebt controle. Um, en ik vond dat Diederik Samson dat gisteren uiteindelijk toch best goed deed. Goed, politiek leeft, laten we dat vaststellen. Het doet er toe, en als het echt toe doet, dan kijken mensen massaal. Rodrik van Grieken, directeur van het Nederlandse Debat Instituut, Dank. Gaat het hebben over een, een, een, een organisatie, zou ik zeggen, een programma dat ook wat uit te leggen heeft, namelijk: De wereld draait door. Waar gaat het om? De affaire rond het filmpje dat zij lieten zien, die gaat maar verder en verder. In het filmpje was te zien hoe een vrouw een voetbalshirt weggeriste voor de ogen van een kind. Het shirt was echter beloofd, bleek later, door Heerenveen voetballer Bas Dost aan haar zoontje. Zo werd later in de wereld daardoor uitgelegd. Maar toen was het kwaad al geschiet. De vrouw vertelde bij Omroep Friesland dat ze niet meer de deur uitgaat... na de uitzending van De Wereld Draait Door. Ik ben bang om het stadion in te gaan. Het is een hele grote drempel, is er ontstaan, om naar het stadion te gaan. Is het toch jammer? Ja, ik heb zelf gisteren overwogen om een seizoenkaart op te gaan zeggen... Nee. Ja. De vrouw heeft inmiddels een brief gestuurd aan de redactie van de Wereld Door... waarin ze excuses eist. En ook wil ze dat het filmpje van internet wordt verwijderd. De Wereld draait Door was deze ochtend voor commentaar niet bereikbaar. De comedy Kinderen Geen Bezwaar van de Vara verdwijnt van de buis. Er zullen nog zes afleveringen te zien zijn en dan valt het doek voor de serie. Volgens schrijver Haaien van der Heijden heeft het ermee te maken... dat de publieke omroep meer wil inzetten op hoogstaand drama. En dat gaat ten koste van de comedy. Met het verdwijnen van Kinderen Geen Bezwaar... is er geen enkele humoristische serie meer te zien bij de publieke. Haaien van der Heijden. Nou, wat je ziet is dat eh, in Amerika ten tijde van de opkomst... van de grote HBO-series, zoals eh, De Sopranos en zo... toen is, toen is de comedy eh, naar de achtergrond verdwenen. Uh, wij zitten nu in dat stadium. We lopen altijd vijf jaar of tien jaar achter, achter Amerika aan. Dus als gek op Jack ook verdwijnt. Nou, ik begreep dat dit ook het, ook het laatste seizoen is. En wij zijn ook weg. Dan is er geen één comedy meer in Nederland. Terwijl er tien jaar geleden waren er wel acht. Uh, en dat is, is erg en ontzettend jammer. En ook niet goed. Uh, maar ik neem aan dat het over... Uh, net, als, net als in Amerika, waar het nu ook weer, uh, weer teruggeveerd is. Waar er een heleboel zijn die heel succesvol zijn en heel erg leuk dat er over een jaar of acht, negen bij ons ook weer terugkomt. Betekent overigens niet dat Van der Heide stopt met schrijven. Een nieuwe comedy is al bedacht. Ik ben bezig met uh, Henk en Ingrid, de comedy. Maar dat wordt toch ietsje anders. Ik dacht dat dat ook een sitcom zou kunnen worden. Dus opnemen met publiek in een studio. Ik denk dat dat uh, niet helemaal de vorm is. En ik ben met de ontwikkeling daarvan bezig. Uh, en dat uh, ben ik nu samen met een producent, Blazovski, zijn we dat... Uh, uh, aan de man aan het brengen. Hans van Willigenburg maakt een korte comeback op televisie. met de documentaire Daar Praat ik liever niet over. Ik moet zeggen, de nationale televisie. De documentaire is te zien op vrijdag 4 mei. vlak voor de Nationale Dodenherdenking. De documentaire gaat over de bijna 102-jarige. Tine Jesseroen Cordozo. die vanuit een Nederlands gereformeerd gezin uit Leeuwarden. vlak voor de Tweede Wereldoorlog naar Amsterdam komt en joods wordt. En nog meer nieuws over Hans van Willigenburg. Omroep RKK komt met de verkiezing van de mooiste kerktoren van Nederland. De verkiezing duurt tot 7 oktober en stemmen kan via de website. Presentator Hans van Willigenburg bespreekt via uitzendingen op radio en televisie de reacties. En beklimt zelf de mooiste kerktoren. U hoorde net al even, de Koninklijke lintjes zijn deze ochtend weer uitgedeeld... en onder de gelukkigen ook enkele bekenden uit de media. Cari Tefse, Cor Bakker, Angela Groothuizen, Frits Barend en Frank Groothof... mogen zich nu ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Hans Quasset uh, werd zelfs voor de tweede keer koninklijk geëerd. Hij is nu ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Paul Snijder gaat vanaf 1 mei aan de slag bij het Prins-Klaus-fonds. Daar gaat hij zich bezighouden met communicatie en fondsenwerving. Snijder werkte eerder voor de NOS, onder meer als correspondent in Washington en Brussel. Het Prins-Klaus-fonds reikt jaarlijks prijzen uit aan organisaties en individuen die zich inzetten voor een betere wereld. Nadat de persgroep al schadeclaims had aangekondigd, wil nu ook de Telegraaf Mediagroep geld zien vanwege de branden in de zendmasten van vorig jaar. De uitgever wil gemiste inkomsten door uitval van de masten op de beheerder verhalen, breken gisteren. En ook wil TMG geld voor de jarenlang gemiste inkomsten. die het bedrijf zegt te hebben geleden. want ze nooit een eigen TV-gids konden ontwikkelen. Overigens is het grootste twistpunt: de vrijgave van programmagegevens door de publieke omroep. inmiddels opgelost. Die gegevens zijn nu vrij beschikbaar. De TMG gaf zelf onlangs aan dat de belangstelling voor die tv-programma-gegevens inmiddels is bekoeld. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 27 april 1995 overleed Willem Frederik Hermans. De eerste schrijver van de zo bekende Grote Drie, de belangrijkste naoorlogse Nederlandse auteurs. In 1982 bracht Hermans een omstreden bezoek aan Zuid-Afrika... wat hem een verbod over opleverde om zich in Amsterdam in het openbaar te vertonen. Hij negeerde volgens de Amsterdamse gemeenteraad... namelijk de culturele boycott tegen Zuid-Afrika. In 1983 schoof hij aan bij het literaire programma Hier is Adriaan van Dis. En dat werd een legendarische uitzending. In dat interview met het, uh, met wat? Uh, in het culturele supplement, met Hermans, ah? daar kan ik elf uh, aperten... ...onjuistheden aanwijzen. Dat ben ik, nou, Daar ben ik niet. heel liberaal Dat zegt geweest. u gewoon dat ze, dat ze haar pet onjuist zijn. Ja, maar ik maar juist... ja, kijk dus eventjes die krant van u, ja. NSt Handelsblad. Daar schrijft een leugenaar in, een Engelse leugenaar, Alistair Sparks. He? Moet horen, door onze correspondent, Alistair Sparks. Die man heeft me opgebeld in Zuid-Afrika. En die heeft gezegd dat ik gezegd... zou hebben gisteravond, zei Herman Stedens in Pretoria... Dat hij zijn standpunt in zaken vermenging van rassen, volgens mij erg gevaarlijk, al eerder in Nederland heeft gedaan. En dat ik zou mij gespeten hebben dat ik dat heb gedaan. A. Ja, ik, ik, heb ik, nooit, ik heb nooit een uitspraak tegen vermenging van rassen gedaan. Maar zoiets heeft niets staan. Ik, uh, ni, ik heb niets betreurd. Hè? Dus deze man is een leugenaar. Die man dat, die dat in, in, in, in trouw had is, was ook een leugenaar. Hè? Ja. Dat zijn allemaal mensen die denken: oh, die bladen in Nederland. Die hebben dus in de gaten gekregen van Hermans doorbreekt die zogenaamde boycott die helemaal helemaal officieel niet bestond. Hermans... Wilt u mij niet onderbreken? Hermans onderbreekt die zogenaamde, doorbreekt die zogenaamde boycott. Mijn hoofdredactie zal het wel leuk vinden als ik Hermans met modder besmeer. Ik denk niet die dat man, nog dat... de hoofdredactie, nog de heer Sparks uh, oh, zo de Sparks, denken. Maar, maar dat ik bedoel, lijkt die me niet heeft voor het... mij mijn gevoel ieder gezag verloren. Want dat kunt u wel nagaan, wat hij nog meer zegt. Nee, moet daar u ben ik nu niet in geïnteresseerd. Moet u ja, iets ja. horen? Ja, u bent wel in geïnteresseerd. Ik moet mij dus het woord laten, anders moet u mij niet uitnodigen. Twee ego's aan één tafel, dat moest uitlopen op oneenigheid. Willem-Frederik Hermans overleed in het voorjaar van 1995... in het Utrechts Academisch Ziekenhuis. Dit is Radio 1. Lunch. Met in ons mediaforum Mark Vis <coughs> van de Nederlandse Vereniging... van journalisten en Luc Koelman, eh, columnist van Metro Heren. Welkom. Hoi. Hoi. Telegraaf Mediagroep wil bij de overheid een schadeclaim indienen... tegen het jarenlang vrijhouden van de programmagegevens... van de eh, publieke omroep. Mark, is dat hardbol... Ja, ik vraag me alleen af van wie ze het willen claimen. Want uh, is dat dan gericht tegen de publieke omroep... of is het gericht tegen de overheid? Kijk, het is altijd een strijd geweest... en uh, ik geloof dat ze zich nu beroepen dan op een uitspraak van het Europese Hof. Maar ja, die zegt dan iets over de situatie van nu en in de toekomst... maar die zegt niks over het verleden. Dat dus, ging uh, in de Britse zaak met name. Ja, en uh, ja, het, is A, het bedrag lijkt me erg lastig vast te stellen. Wat, wat zijn ze aan omzet dan misgelopen... En bij, bij wie ga je dat dan claimen? Bij de overheid of, of bij de publieke omroep, Luc? Ja, die omzet die ze mislopen, die lijkt mij niet heel. Ik kan, als ik een beetje uitkie met een abonnement... kan ik een omroepgids scoren voor uh, nou, een kwartje per week, volgens mij. Dus ik kan me niet ja. voorstellen dat de telegraaf-mediagroep uh, zegt... van, uh, goh, uh, doordat wij die uh, tv-gegevens niet hebben gehad... Uh, hebben allerlei mensen het abonnement op onze krant opgezegd... of op ons nog te maken tv-blad. Maar Mark zegt, ja, bij wie wil je dat in hemelsnaam gaan claimen? Want uiteindelijk maakte het publiek om op gebruik van de wettelijke ruimte. Ja? Sterker nog, het, het stond gewoon in de, in de wet. Ja. Ja, moet je bij de burger gaan maar dat kan niet, denk ik. Nee, maar het, het, het, ik snap het, het principe wel. Want het, het zit de Telegraaf natuurlijk al al, al decennia dwars uh, dat zij geen uh, uh, programmagids kunnen uitbrengen. Maar dat is altijd een, ja, een, een soort beschermde status heeft het publiek omroep daarin gehad. Maar ja. De, nogmaals, ik zou niet weten hoe ze het bedrag zouden willen vaststellen... en bij wie ze dat dan zouden willen claimen. En volgens mij kunnen ze dat ook met deze uitspraak in de hand. Ik ben geen jurist, zeg ik er meteen bij. Maar lijkt het lijkt me lastig om dat ook met terugwerkende kracht dan, uh, te claimen. Ze zijn gewoon te laat. Dat ja. is het hele verhaal. We zijn gewoon te laat. De, de markt is veranderd en nu is er geen geld meer mee nou te vinden. Ja, het, de, de, de vertragingstactiek zou je het ook... Uh, hè, als je het kwaad wil uitleggen... dan heeft de vertragingstactiek van, uh, van de overheid... En, en de publieke omroep dus gewerkt. Ja, één kort ding nog, Luc. Uh, een ander verhaal is de brand- in de zendmasten. Daar hebben de publieke en de commerciële radiozenders... echt heel veel last van gehad. Uh, die claim is uh, interessanter eigenlijk, hè, denk ik. Ja, qua haalbaarheid ja, krijg je ook. ik ben ook geen jurist. Maar het ligt er maar aan of de, of de beheerder van de centmas... of die verwijtbaar is uh, in verband met die brand. Ik, ik weet het niet. En als die niet verwijtbaar is, dan kun je, ook, kun je ook niks claimen, lijkt me. En als de beheerder iets heel doms heeft gedaan, dan kun je wel claimen. Dus ik denk dat het ja, daar zich, puur van afhankelijk is. Op zich is dat makkelijker toch, Mark? Bedoel, dan gaat het gewoon om geleden schade. Als een bedrijf gewoon een wanprestatie levert, al is het door overmacht... ja dan heb je ja, dat, gewoon... hangt, dat hangt helemaal van het contract of wat afgesloten is. Als daar overmacht in uit is gesloten... dan kun je inderdaad een discussie hebben over... heeft het zo lang moeten duren om het weer te herstellen. Ik vind het ook belachelijk hoe lang dat geduurd heeft. Het was met televisie nooit gebeurd. Hè? Laten we dat... Dat je gewoon een paar maanden, bij wijze van spreken... Uh, uh, alleen nog maar het eerste hebben. Een jaar of zo. Ik weet niet ja, het, nee, is. Te, te, het heeft krankzinnig lang geduurd. Uh, uh, maar ja, ook, ook daarin... Het hangt me net vanaf hoe dat dan contractueel vastgelegd is. Als daar uh, overmacht uh, wordt, uh, wordt uitgesloten... ja, dan uh, moeten we to daar toch op wachten totdat het onderzoek... Uh, uh, meer duidelijkheid geven. Mark Vist van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, en Luc Koelman. We gaan het zo meteen verder hebben, onder andere over de wereld draait door en uh, de verdwijnende comedy. Maar u krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Doropmegas. Radio 1. Het NOS-journaal. CDA-fractievoorzitter Sibrand van Haarsma Buma wil lijsttrekker worden van het CDA. CDA-partijbestuur maakte eerder deze week bekend dat de leden de nieuwe leider kunnen kiezen. Eerder melden zich al twee andere kandidaten. Voorzitter Wintels van Fontys-Hongroes Hogescholen en het Nijmeegse CDA-lid Wesselink. Van Haarsma Buma is de eerste landelijk bekende kandidaat. Tijdens de traditionele lintjesregen zijn ruim 3400 mensen gedecoreerd. Onder hen zijn actrice Carrie Tefsen, presentatrice en zangeres Angela Groothuizen, pianist Cor Bakker, acteur Frank Groothof en journalist Frits Barend. Dit jaar zijn er meer koninklijke onderscheidingen uitgedeeld dan vorig jaar. En iets meer dan een derde van de lintjes ging naar een vrouw.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 En trainer Pep Guardiola vertrekt na dit seizoen bij FC Barcelona. Melden Spaanse media. Barcelona werd dinsdag uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League en wordt dit jaar waarschijnlijk geen kampioen van Spanje. Om half twee dan geeft de club een persconferentie. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er eerst nog enkele zonnige perioden, vooral in de kustgebieden... maar later raakt het steeds meer bewolkt en neemt de kans op een lokale bui toe. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 14 graden aan zee... tot plaatselijk 18 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Vanavond wordt de bewolking steeds dikker en vannacht volgt dan vanuit het zuiden regen. Het wordt niet kouder dan een graad of acht. Vorig is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. De temperatuurverschillen zijn dan groot met 10 graden op de wadden tot mogelijk 20 in Limburg... Er staat daarbij een matige tot krachtige noordoostenwind. Ook zondag is het nog regenachtig... en in de Koninginnennacht valt er vooral in het noorden nog regen. Maandag, koninginnedag is het droog... en zijn er flinke zonnige perioden bij 18 tot 22 graden. de verkeersinformatie op de A1. Amsterdam-Mamersfoort, 3 kilometer file tussen Knooppunt 1 Nes en 1 Brugge. Op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij Knooppunt De Hocht, 2 kilometer. Tussen Maastricht-Aken Airport en, Maast en Maastricht 5... A28 amersfoort twee 2 kilometer voor het knooppunt Hoevenlaken. Op de A50 Arnhem richting Os gaat het langzaam tussen Renkum en knooppunt E-Wijk over 7 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Luc Koelman, columnist van Metro, Mark van de NVJ. Um, 1,2 miljoen kijkers hebben um, het debat in de Tweede Kamer gisteren gevolgd. Um, wat viel je op, Luc, in het debat? Nou, wat mij eigenlijk heel erg opviel, dat is dat iedereen zo ontzettend blij was over die, die uitkomst. Terwijl ik denk van ja, het enige wat ze gehaald hebben, dat is die deadline van 30 april. Hè. Op tijd zijn nu de getalletjes in uh, Brussel, dus Nederland krijgt geen boete van 1,2 uh, miljard. Maar volgens mij als er in september verkiezingen zijn en er komen weer andere mensen aan de macht, dan worden weer al deze beslissingen, die worden weer gewoon teruggedraaid. Denk je? Ja, ik denk het wel. Ik wil, je ziet er nu ook bij het kabinet van uh, Rutte. Bijna alles is teruggedraaid. Alleen 130 km per uur reizen. Ja, maar dat mag je nog, maar Luc, verder. Wat, er, wat er teruggedraaid wordt, dat zijn, zijn de, de scherpe randen, zal ik maar zeggen. Dat zijn natuurlijk met name de dingen die voor de PVV van belang waren. Uh, die worden allemaal teruggedraaid. Uh, animal Cups, uh, um, en, uh, dat soort maatregelen, zeg maar. Ja, ik vraag het me af hoor. Het is nog uh, ongeveer, even denken, vier maanden tot aan de verkiezingen. En in vier maanden, in het politieke landschap, kan echt van alles gebeuren. Je kunt zo gek niet bedenken of het, of het kan. Dus, Mark? nee, nou ja, kijk, niet vroeg, he, ja, he. ja, nou ja, kijk, he, de, de, dat vond ik een beetje te gemakkelijk. Gisteren werd dat namelijk ook in het debat uh, zo geroepen. Van, nou, ah, we stellen het nu vast, maar ach, uh, he, alles ligt nog open. Kijk... Uh, het kabinet uh, kan nu wel aan de slag met het maken van een begroting die op Prinsesdag aangeboden wordt. En natuurlijk is het altijd zo dat op Prinsesdag, na Prinsesdag, uh, de algemene beschouwingen komen en dat je dan uh, wijzigingen kunt gaan doen. Maar de, de lijnen worden nu wel in de begroting neergezet. En een nieuwe Tweede Kamer die zal uh, uh, eerst beëdigd moeten worden, vervolgens komen er inderdaad meteen algemene beschouwingen. En dan zul je wel binnen de marge van die begroting zul je dus uh, uh, dan wijzigingen moeten aanbrengen. Dat er accentverschillen uh, zullen optreden, wellicht. Maar misschien ook niet. Uh, de, de, de speelruimte is met dit akkoord natuurlijk wel behoorlijk verkleind. Het was gisteren echt een mediafeestje. De hele dag, de dagen daarvoor Heerlijk. al. Uh, maar gisteren was het een, een, een toppunt, de dag daarvoor ook. Uh, veel camera's in de Tweede Kamer, veel live schakelingen. Uh, veel die deuren. Sorry? Veel deuren. Veel deuren. Ja, we deuren. hebben veel, ge ja, we deuren, hebben veel deuren gezien. Ja, ja, daarachter gebeurde het. En ja. dan ging de deur open en dan kwam het verlossende woord. Uh, Luc, heb jij uh, even naar, naar Diederik Samson kijken... als het gaat om, om, om spinnen en, en mediagebruik. Hoe heeft Samson het gedaan? Ja, wat me bij Samson heel erg opviel... dat was dat hij volgens mij al voordat hij dat, uh, dat akkoord had gelezen... dat hij al zei van uh, nee, ik, uh, we doen het niet. En ik van man, lees even dat A4'tje... He, al is het maar pro forma, maar het was meteen uh, conte de krip en, uh, en nee. Dat viel me heel erg op. Ja, wonderlijk. Hij, hij zei van tevoren... Van, als het zo is dat uh, de hoogste inkomens ontzien worden, enzovoort, dan, gaan, dan zijn we tegen. En na afloop zei hij het zonder die... Ja, het is zo draai naar links. Ik denk dat hij ook heel erg bang is van de socialistische partij. Want die, ja, ja, hij zal ook met een oog wel kijken naar, uh, naar september. En... en... Ja, waarom die het gedaan heeft, die zou het mezelf moeten vragen. Maar ik vond het heel heel opvallend. Ja, maar Mark is zichzelf... van het mediaoogpunt, is dat, is dat effectief communiceren? Nou ja, kijk, volgens mij is Samson gewoon natuurlijk even de maat genomen als, als het nieuwe jongetje in de klas. Uh, en hij dacht dat hij wel met de, met, met de grote jongens meteen mee kan doen. En mee mocht knikken. is links en rechts natuurlijk gewoon gepasseerd. En uh, toen hij daarachter kwam, uh, toen was het al te laat. En ja, toen moest hij proberen bij te sturen. Maar ja, het. Ja, hij, hij, hij heeft zichzelf daarmee in eerste instantie al met... door zich uit de tent te laten lokken door Roemer... door mee te gaan van ja, oké, okay, we gaan snel verkiezingen houden... en dat moet in juni gebeuren en vervolgens de fractie... die dan zegt, ho, ho, ho zullen we dat wel doen? Uh, en, maar dat is een, hij wordt uitgedaagd en hij, hij stapt nog in de, in de provocatie. En dat laten we wel wezen. Hij zit daar ook nog maar net op die plek. Dus uh, uh, dat moet hij allemaal nog leren. Ja, dat andere... is een vervelende tijd om het te leren. Ja, aan de andere kant is ook al de vraag of nou... degene die wel mee hebben gedaan, iemand als Jelande Sap... of die nou politiek gaar gaat spinnen bij nee. deze beslissing. Ik dat vraag me ten zeerste straf... af. Hoor. sterk? Nee, ik vind haar niet sterk. Als ik hoor praten, denk ik altijd. De praten een beetje heel langzaam en gedragen. Een beetje rare klemtonen leggen. En ik heb altijd het gevoel alsof ze een sprookje aan het voorlezen is... wanneer, wanneer ze haar betoog houdt... En, Elke keer als ik Jolande Sap zie, dan, ja, dan moet ik heel erg denken aan uh, Femke Halsema. Die wordt gewoon, vind ik hoor, die wordt heel erg gemist. En daar kan ja, die Sap ook niet kusten kusten van niks aan van doen. Hoor. Tijfans, ook relatief, uh, Femke Halsema was ook niet meteen een, een, een stementrekkend kanon in het begin. Nee, dat klopt. Maar ik vind toch wel dat ze met Koenders flink uit de bocht is gevlogen. Dat heeft gewoon echt een aantal zetels gekost. En ja, in de peilingen, GroenLinks is gewoon helemaal gehalveerd. En dat ja. gaat echt de foute ja. kant op. What goes up, can go down? Of omgekeerd. Kan, kan zeker. Goed, laten we even gaan hebben over Bernadette Bijkerk. Ze heeft een naam gekregen. Dat is de moeder die het t-shirt voor de neus van een kind wegriste bij een voetbalwedstrijd. De Wereldraad Door daar aandacht aan, aanvankelijk met krachttermen als schande. En als die mevrouw, uh, laat die mevrouw contact opnemen met de redactie... want dan zorgen wij dat het shirt bij de goede, het goede kind terechtkomt. En dat bleek allemaal heel anders te zijn... want er was een afspraak tussen die moeder en de voetballer... dat haar zoon het zou krijgen... en haar zoon dreigde voor de tweede keer overigens dat shirt niet te krijgen. Um, vanuit de macht van de media... want dat verhaal bleek dus totaal anders te zijn dan in eerste instantie... Uh, ook overigens gemeld door de wereld daardoor dat het heel anders was... Hoe kijken u er tegenaan? Nou, vanuit de journalistiek eerst al. Ik bedoel, om dat soort uitspraken dus blijkbaar te doen... zonder het dus afgaande op het beeldmateriaal wat je ziet. Volgens mij leer je als journalist dat je nooit moet geloven wat je ziet. Uh, dus ga eerst eens kijken of, of, of, of het filmpje ook inderdaad uh, is wat het lijkt. En uh, dat hebben ze uh, volgens mij al uh, links laten liggen. Met dus een verkeerde interpretatie... waar ze dan met een, uh, een lach dan weer op terug uh, moeten komen... ja, dan is het leed wel geschiet. Ja, de vrouw ja. durft de straat niet meer op, is, is, is uh, uh, zwaar aangepakt ook. Is vreselijke mails gekregen. Um, maar is, is het wel zo simpel als Mark nu zegt? Um, nou, In instantie dan het verhaal, bedoel ik? Ja, dat het filmpje niet echt is wat het lijkt, dat vind ik op zich niet zo ramp. Al die filmpjes staan, die zijn bij elkaar geplakt. En het wordt, altijd wordt realiteit, wordt altijd een beetje geweld aangedaan. Maar dit was geen Lucky TV, hè? Dit was nee, van... dat, nee, dat weet ik, maar waar dus... de wereld draait door over de schreef gaat, het is toch gewoon inderdaad... die vrouw ook nog eens een keer verbaal af te branden. Nee, en dat ja, dat bedoel dat ik. Je, dus, je Je trekt dus conclusies... die ja, dus achteraf mee eens. onjuist lijken ja. te zijn... en puur afgaande op... En, bon. en wat je dan doet, het, het beeld. Doet die vrouw excuses aan, stuur er een bloemetje, haal even dat hele kleine stukje beeldmateriaal van internet af en dan ben je klaar. Ik maar, snap niet waarom dat niet gebeurt. Oké, okay, maar kijk, in tweede instantie heeft Matthijs gezegd, luister dames en heren, het was helemaal anders. Dit was het verhaal, we hebben het bij de vrouw gehoord, we hebben het bij de voetballer gecheckt, dit is het verhaal en zo klopt het. Ja, ja. dat is niet uh, voldoende. Maar uh, de anonimiteit van internet ook hier weer geldt, weer. mensen zijn natuurlijk ook... Knettergek door uh, dit soort. Uh, uh, door door zo'n mevrouw dan te gaan, gaan, gaan, gaan lopen, bestoken met met, met Nee, maar dan kun je en, de klok en... op gelijk zetten als ja, je de wereld rijdt door bent. Kijk, als die mevrouw, nou, mevrouw nou een BNR was geweest, zou ik zeggen: van nou hoge bomen, je moet tegen een stootje ja. kunnen. Maar het is gewoon een mevrouw die heel toevallig Dat even op het beeld komt. En die wordt nou een beetje op internet oh. helemaal gelinkt. In de volksland ja. stond het opiniestuk dat 2,1 miljoen Nederlanders... een IQ hebben lager dan 88. Misschien dat het een in het verband heeft oh. met... met, met het ik halve... weet niet waar ze al om half acht al naar kijken. Nee, maar het, laten we wel wezen... Ik, macht van ik, de media nou trouwens, ja, ja, Mark ma hier. Macht van ja. de media, zeker. Maar ook uh, de eigen verantwoordelijkheid van, van mensen zelf. Ik, ik weiger te accepteren dat dit normaal is. Dat je dus alles maar moet kunnen roepen... en dat je kunt spuien in, in mailboxen. Maar de macht van de media... Kijk, laten we wel wezen, de wereld draait door... De de redactie daarvan heeft natuurlijk in dit geval... dan even totaal niet in de gaten wat de impact maar van hun programma is. Maar interessant is even ja, de, is de reactie die dat u net raar. hoorde van deze mevrouw. Die mevrouw schijnt dus, he, zegt ze zelf, heeft gebeld naar de, naar de redactie. En de redactie zegt, we hebben, we hebben krom gelegen om het filmpje. Ja. En u moet toegeven, het was wel best een grappig filmpje. Ja, ik kan me voorstellen dat die mevrouw over één of twee jaar... er zelf ook heel fijn om kan lachen. En dat een mooie anekdote wordt, die ze op feestjes vertelt. Maar nu is het gewoon heel vervelend. Geeft die, die vrouw gewoon excuses aan. Ja. Maar Luc, zo moeilijk. wat vind je van die reactie van de redactie? Uh, ik vind het flauw. Het gaat er helemaal niet om of het, of het filmpje grappig is of niet voor buiten staan. Het gaat erom dat die vrouw nou helemaal door de mangel wordt gehaald... Precies. door het toedoen van de Wereldrijd Door. Flauw, Mark? Je, nou ja, flauw, nou, flauw, ik vind onderschatting van, uh, van, van, van de kracht van je eigen medium. He, dus niet in de gaten hebben wat de impact is van, van wat, je, uh, wat je doet. En dat had ik toch wel verwacht van, van de redactie van de Wereldrijd Door... dat ze dat beter kunnen inschatten. En dan vind ik inderdaad, dan moeten ze gewoon ruimhartig... Uh, jongens, uh, de Wereldrijd Door is een extreem succesvol programma... Ja. in alle opzichten. Is Zij maken zo'n programma niet elk, elke minuut zich realiseren... Hoeveel, hoeveel stadions nee, ze daarmee nou, uh, een, vullen. Een paar weken terug dus had, je, had je zoenende stelletjes op de achtergrond. Nou, dat is weer door helemaal kwaad. Ze hebben zelfs een schadevoeding gekregen. Nou, uh, de wereld was te klein. Ja. En nu, nu dit en dan geven ze het niet thuis. Nou, ik vind dit echt te, te zullig woorden. En uh, overigens, even, die seizoenkaart moeten ze natuurlijk nooit opgeven. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Jij bent een aanhanger, meen ik me te herinneren. Dat uh, kom ik wel eens. <laughs> Goed, daar ging het volgens mij vooral om. Uh, comedy verdwijnt bij de publieke omroep. Hè. We hoorden het in media al. Uh, Kinderen geen bezwaar stopt. Is dat jammer, Luc? Nou, Even nee. <laughs> Kinderen kinder geen bezwaar, hoor. Maar ik bedoel gewoon in algemene zin. Uh, ja, ik persoonlijk vind het van niet. Ik denk dat het een beetje ook een, een uh, modegrill is. 10, 20 jaar geleden had je bijvoorbeeld op de radio heel veel uh, blij spelen. Die op een bepaald moment waar die ook verdwenen. En sinds een half jaar is ook weer de blijspeler terug. Dus ik denk, comedy is nou even weg voor een aantal jaren. Misschien wel ook wel om financiële redenen. En over tien jaar of zoiets, dan komen mensen comedies weer in. En dan komt het weer terug. Het is het, ja, het, is het teken van de tijd. En het geldt op en het gaat neer. En uh, ja. niks aan de hand. Maar Vis, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk precies? Nou, er wordt een hele scherpe keuze gemaakt. Uh, ik begreep dat, dat er ook nog mee zou spelen dat het te amuserend zou zijn. Nou, daar kan ik me dus niks bij voorstellen. Want dan, dan kun je wel andere programma's ook aanwijzen. Maar uh, kijk, ik vind dat publieke omroep moet een breed palet uh, brengen. En uh, comedy is een vorm van, van uh, drama... wat je uh, ook gewoon in je, je portfolio moet hebben zitten. Maar als vakpostman spreek jij veel uh, mensen uh, Met grote regelmaat ook. Dus je kent de machinaties in Hilfsum. Ja. Wat, wat is de beweging die erachter de beweging, nou ja, goed, er worden gewoon strategische keuzes op dit ogenblik gemaakt. Iedereen moet, moet meer dan ooit gaan vechten voor dat minuutje uh, televisie. En uh, dat zet je neer met programma's. Omroepen zijn echt heel duidelijk bezig om te kijken van wat is het programma? Dat mensen meteen vanaf de eerste seconde zien. Ah, dat hoort bij die omroep. Dus uh, nou ja, uiteindelijk dan wel weer die uh, uh, nestgeur proberen en, en, en, en dit maatschap. En misschien is, is het zo dat, dat dit programma zo lang loopt dat mensen bijna niet meer weten dat het van de varen is. En uh, dat de varen er de, dus een, een hele scherpe keuze uh, in maakt. Luc, wat is er nog grappig aan de publiek omhoog? Um, dat is een ah. hele goede vraag. <laughs> het enige wat ik zo kan bedenken is uh, Lucky TV. Dat is het enige wat ik, uh, wat, ik, wat ik grappig vind. En verder. Ja, al die comedies. Vroeger toen ik klein was, keken we thuis inderdaad naar uh, A En had je ja, Miendondersteen. Ja, ze heeft nu volgens mij ook een lintje gekregen, hoor ik net. <laughs> maar, ehm... Um, ja, dat is, dat is humor in Nederland. Met een dobbelsteen. een raar stemmetje. En dan met een raar loopje komen. Oh, dokter. En dat is het. Ja, het is ook niet veel comedy in Nederland. Sorry. Goed, misschien zijn we gewoon niet grappig genoeg. Uh, of, of we vinden het niet belangrijk. Ja. Kan ook. Luc Koelman, columnist van Metro. Mark Vist van de NVA. Dank bijna. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Lunch. Met de Nationale Nieuwsvisser gaan we op zoek naar de uh, nieuwskenner van deze week. Dat gaan we vandaag doen met Jean Souter uit Amsterdam. Welkom. Hallo. Uh, als het u lukt om de nieuwscanner uh, van deze week te worden, dan wint u 300 euro. Dinsdag had het de hoogste score, 72 punten. Dat had ik al begrepen, ja. ja. Uh, dat zou op zich te verslaan moeten zijn. Ja, het is iets anders als je achter de microfoon zit... als wanneer je in de auto al die vragen hoort en dan kan het beantwoorden. Dus ik denk, nou, ik zal mijn best doen in ieder geval. Ja, hoe heeft u zich voorbereid? Nou... <laughs> ik heb bijna de hele familie mij genoten, dus de hele week is Radio 1. Ik heb gisteren nog uh, alle kranten gekocht, alle dagkranten, week, Nou, zeg maar de landelijke kranten, vanmorgen nog een keertje. Maar je kan natuurlijk op een gegeven moment blijven doorhakken, maar op een gegeven moment wordt je hoofd zo vol. En mijn vrouw zei vanmorgen nog met een ook je let op, je krijgt helemaal andere vragen als je hebt verwacht, zeker. Nou, het zal best. Ik, uh, ik zit er... Hoop ik een beetje ontspannen bij. Dus. U zit er fysiek absoluut ontspannen bij. Dat is heel belangrijk. U lacht ook. Dat is ook heel belangrijk. Het klinkt ook buitengewoon grondig wat u gedaan. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Okay. We gaan uw nieuwsfactor vaststellen in deze eerste ronde. En uh, het aantal goede antwoorden vermenigvuldigen dan met de tweede ronde. En dat uh, gaat dan de eindstand opleveren. Oké. Okay. Succes. Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. Mijn naam is Auke Siebe Dirk. Iedere vierde mei leest een jongere op de Dam een zelfgeschreven gedicht. Ik ben vernoemd naar mijn autoom oom Dirk Siebe. Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt. Het gedicht gaat over een Nederlander die bij de waffen-SS dient en sneuvelt. Zijn moeder is verscheurd door de oorlog. Mama van elf kinderen waarvan vier in het verzet zitten... Dat en heet vechtend heel aan het zeggen. oostfront. Alle elf had ze even lief. Laten wij nooit weer met elkaar dezelfde fout maken. Mijn naam is Auke Siebe Dirk. Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden. Het is nooit mijn bedoeling geweest mensen te kwetsen met mijn gedicht. Dat zei de 15-jarige Auke de Leeuw. Maar toch heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten het gedicht te schrappen. Ja. Wat is de titel van het gedicht dat Auken schreef? Goh, dat is een goeie. Dat moet ik meteen passen. Want ik heb gelezen gelezen, vanmorgen nog een keertje doorgelezen. Maar ik dacht dat het, het gaat om mijn oom. Dat weet ik wel, om groot oom. Ik heb ja. het ge complete gedicht gelezen, maar Ik moet het passen. Foute keuze. Foute keuze, juist. Foute keuze, ja. ja. ja. Zijn volledige naam is Auke Sieber Dirk de Leeuw. Juist. En is uh, vernoemd naar zijn oud-oom, inderdaad, Dirk Sieber, die in de Wereld, bij de ja. Tweede Wereldoorlog bij de WAF-SS ging. Ja, klopt. Welke stichting dreigt de dodenherdenking te boycotten als het gedicht niet werd teruggetrokken? Het Auschwitz-comité. Het Nederlands Auschwitz-comité. Dat kwam er in één keer goed uit, precies. Daders en slachtoffers kun je niet uh, op hetzelfde moment herdenkend vindt het comité. Overigens hadden ze geen bezwaar tegen het gedicht. Maar wel tegen de timing. Ik lees u een kop voor uit een krant. En de vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt drie mogelijke antwoorden te horen. De kop is kwijtschelden, vraagteken, nee, geen cent. Gaat het over Spaanse voetbalclubs? Die moeten voor 2020 de belastingsschuld van 752 miljoen euro hebben afgelost. Mogelijkheid 2, ABN AMRO gaat Griekse leningen niet kwijtschelden. Of mogelijkheid 3, Japan weigert een schuld van 2,7 miljard euro aan Birma kwijt te schelden. Van Burma, sorry. Gaat het over de kop kwijtschelden? Nee, geen cent. Ik denk over één. De Spaanse voetbalclubs. Ja. Ja, dat klopt, komt het NSC Next. De Spaanse profvoetbal heeft de afgelopen jaren hoge schulden opgebouwd. Samen staan ze voor 3,5 miljard in totaal in het rood. De vierde vraag. De deceptie in Spanje is groot. Niet alleen over de geldproblemen, maar ook over de prestaties. Nou, de twee Spaanse clubs bij de Champions League zijn uitgeschakeld. De finale van de Europa League wordt wel een Spaanse ontmoeting. Tussen Atletico Bilbao en welke andere ploeg? Atletico Madrid. Ja, ja. Bent u een voetballiefhebber? Ja. 9 mei Boekarest? Nee, nou, mijn uh, kansen zitten, mijn voetbalclub is in Duitsland in Schalke. Oké. Okay. Dus ik heb met grote pijn moeten kennis nemen dat pijn door is. Dus. Ah ja, en dat doet pijn. Dat doet pijn, ja. Voor een geboren Duitser. Toch, ik neem aan dat u. Uh, ik ben half-Duits, half-Nederlands. Half Duits. Half, half, ja. half geboren Duitser. Heel goed. Uh, drie, uh, drie punten heeft u tot nu toe. Ik laat u een fragmentje horen. Uh, en de vraag is: wie is hier aan het woord? Als iets nou een feest van de democratie is, is dit uiteindelijk wel: dat de Kamer zelf de stappen neemt om aan die 3% stam te gaan voldoen. Dus in die zin is dit echt een ontzettend belangrijk moment. Pff, het is een het van de fracties. En ik denk dat het. Uh, nee, deze is tot is het niet. Uh, Goh, ik hoor Nu een antwoord van u horen. Nee, nee. Abklink, Ab Ab klink. Ja. ja de oud-minister, dat bij was nieuwsuur. was gisteravond bij nieuwsuur. klopt. Ja. Dat was abklink. Niet heel erg makkelijk herkenbare stem. vind nee. Ik ook wel trouwens, hoor. maar. Het was uh, klink. Ja. De zesde vraag. De afgelopen twee dagen rende jan Kees de Jager van fractie naar fractie om een akkoord te bereiken. Welke partij is wel blij met het akkoord... maar bepaalt ervan niet betrokken te zijn geweest bij de gesprekken? Meneer Van der Staai, SGP. SGP is goed, ja. Dat is de partij die ik wilde horen, inderdaad. Goed, vier punten. Uh, u kunt nog vier punten erbij verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als u denkt te weten, dan zegt u stop. 4. Het gele gevaar zal mij stukje bij beetje opslokken. 3. Mijn naam is ontstaan naar een grote prijzenactie... Twee. Op mijn hoofdkantoren verdwijnen zo'n 500 banen. Staatsloterij. Nee, kap in. Oh. Beide niet goed. Beide niet goed. Nee, nee. Oh, wat jammer nou. Nee, C-1000. Ouch ja. Ja, Jumbo is de, de gele ja, kleuren. Tuurlijk. Ja, Jumbo die ja. zie je natuurlijk niet in het westen. Dat zie je alleen in het oosten van het land. Ja, goed. We, gaan, uh, we hebben uw uh, nieuwsfactor hierbij vaststeld. Vier. Vier. We gaan zo meteen verder.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 Daarom één dag had minister De Jager nodig om een wandelgangenakkoord te bereiken met D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Een bezuinigingspakket van 12 miljard euro, dat voldoet aan de eisen van Brussel. Enthousiasme en optimisme alom bij de Kunduz-coalitie. Maar zijn ze straks nog zo blij als de bevolking die maatregelen in de portemonnee voelt? De stelling waarop je kunt reageren is, het wandelgangenakkoord is goed voor Nederland. Met u daarmee eens of sms sms'en naar 7070, dus 7070 kost u 50 cent. Gratis bellen kunt u op 0800-1101, 0800 of via de website www.stand.nl. Het wandelgangenakkoord is goed voor Nederland. Goed, Jean Souter. Um, licht teleurstellende eerste ronde. Ja, oké, okay, goed. 18 moet u er goed hebben in de 90 seconden die ik nu de vraag op u af ga vuren. Uh, dat, is, dat is moeilijk. Ik zal proberen het tempo zo hoog mogelijk te houden... in de hoop dat, uh, dat het niet onverstaanbaar wordt. Uh, nou, laten we het gewoon maar proberen, toch? Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Ja, misschien kunt u het ook wel heel goed. Succes. De nationale Hoe oud wordt prins Willem-Alexander vandaag? 45. Wat voor dier heeft het vliegverkeer op een New Yorkse luchthaven... enige tijd lam gelegd? Pas. Hond, de foto's van welke gedode leider mogen niet worden vrijgegeven? Osama Bin Laden. Is goed. Hoe heet het de PvdA Tweede Kamerlid dat gisteren zei na de verkiezingen niet meer terug te komen? Chime Daksma. Klopt. De campagne van Wakker Dier... waar tegen heeft steeds meer succes. Stop. Plofkip. Welk land heeft een wet aangenomen... die volgens Greenpeace de ontbossing in het land makkelijker maakt? Pas. Brazilië. VN-secretaris Ban Ki-moon zegt dat de regering van welk land zich niet aan het vredesplan houdt? Syrië. Is goed. Het plein in welke stad heet vanaf 6 mei de Pimp Fortuynplaats? plaats? Utrecht. Rotterdam. Oh. Welke judoka heeft voor de tweede keer in zijn carrière brons veroverd op de EK judo? Pas. Moren. Rabobank wil welk, welk dochterbedrijf verkopen? Uh, Robeco. Is goed. Een verzoek tot uitstel van het proces tegen wie is afgewezen? Pas. Karadzic, welke zanger is dit jaar de winnaar... van de Nederlandse Martin Luther King Award? Pas. Weet ik. Marco Borsato, gisteren is het startschot gegeven... voor de verlenging van welke snelweg? A12. A4. Oh. Inwoners van welke hoofdstad zijn gisteren opgeschrikt door een gigantische groene wolk boven hun stad? Pas. Moskou, welke Nederlandse tennister heeft voor het eerst in haar carrière... de halve finales van het WTA-toernooi bereikt? Moet ik passen. Bertens, vier voormalige directeuren van welk failliet beleggingsbedrijf... zijn veroordeeld voor oplichting? Pas. Easy Life. Over wie gaat actrice Isa Hoes een boek schrijven? Pas. Anthony Kamerling. Welke Vlaamse tv-zender krijgt vanaf 14 mei meer zendtijd? VAT. Uh, vast. Nee. Ja, nou hey. het, is het. het was niet, uh, niet uw geluksdag, zullen maar zeggen. Nee. nee, dat betekent dat u er uh, vijf goed had. Uh, en met twintig uh, uh, punten dit pand gaat verlaten. En twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Dat verzacht de pijn, denk ik wel de enigszins. Ik beschouw het Olympus. Meedoen is alles. Goed zo. Nou, dan, dan danken wij u hartelijk voor de sportiviteit. Uh, u krijgt ook nog de lunchradio en de lunchbox. En, uh, en onze dank. En een goed weekend. Dank u wel. Hetzelfde, dank je wel. Dan hebben wij Stefan uh, Benning gaan aan de lijn. Goedemiddag. Uh, Stefan, uh, jij bent de weekwinnaar. Uh, met een score die niet eens hoog was. Dus de, je moet een gevoel van opluchting hebben. Ja, klopt. Ik had het ook eigenlijk niet meer verwacht. Normaal gesproken is een score in, in de 100 wel gebruikelijk. Maar nee... Tevreden. Ja, 72 punten. En jij dacht, oei, oei dat gaat vast niet goed. Dat klopt. Ja. Maar uh, alles op zijn pootjes terechtkomen. Dat kan je wel zeggen, ja. Jij hebt, uh, de, uh, de weekprijs heb jij veroverd. De 300 uh, euro gaat jouw kant uitkomen. Um, ga je daar leuke ding, dingen mee doen? Uh, komende maandag uiteraard Koninginnebar. In Groningen is het altijd zeer gezellig. Dus uh, daar gaat wel een deel van uh, voor gebruikt worden, denk ik. Ah ja. Want jij bent student? Ik klopt. Uh, dan betekent dat dus gewoon dik feest hier in En Dat is uh, wel de bedoeling. Nou, heel, heel veel plezier. Hele goede dag. Uh, hou het gezellig daar, maar dat gebeurt geloof ik meestal wel in Groningen. Dat ja, komt wel goed. Ja, dat, uh, dat is geen enkel probleem. Oké, okay, nou dank dat je meedet, man. En, uh, en een goede tijd. Uh, dank voor de deelname en uh, nogmaals dank. Dag. Okay. We zijn uh, straks terug uh, met de tweede uur van uh, lunch. En daarna stamp.nl na het uitgebreide NOS-journaal.